1 uur. Dit is Radio 1. met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal met een bijstandsuitkering ondernemen worden. Gesteund door multimiljonair Duncan Stutterheim. Daarover gaat het zo meteen in de werkplaats. Nu is het NOS Journaal. hier is Donald Megens. Goedemiddag, Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenissen is failliet, Duitse snelwegschutter na vijf jaar opgepakt. En klokkenluider Snowden is nog altijd in Moskou. Het is vooral bewolkt, er vallen buien. Soms breekt heel even de zon door, het vaakst in het noordwesten. De temperatuur ligt rond de 16 graden. De wind is westelijk, waait matig en aan zee soms vrij krachtig. Ook de komende dagen wisselen zon, wolken en buien elkaar af. In het westen en zuidwesten blijft het dan het vaakst droog. En aan de middagtemperatuur verandert weinig. Het Ruwaard van Putten ziekenhuis is failliet. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Hendrik Willem Hofs is bij dat ziekenhuis in Spijkenissen. Hendrik Willem, hoe kon dit gebeuren? Nou, het ging al lang slecht met het ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenissen. En vorig jaar bleek dat op de afdeling cardiologie het sterftecijfer heel hoog was. Toen is die afdeling gesloten. En dat betekende dat er ook veel minder patiënten hier naartoe kwamen. De financiële problemen werden nog groter. Naar verluid kampte het ziekenhuis met een schuld van zo'n 30 miljoen euro. Er werden gesprekken gevoerd over een overname, maar die zijn tot nu toe niet uh, uh, gelukt. En dus kwam het ziekenhuis in nog zwaarder financieel noodweer terecht. De lonen moesten betaald worden morgen. En ja, nu is dus gebleken dat vanochtend het faillissement is uitgesproken door de rechtbank in Den Haag. Lonen moesten morgen worden uitbetaald. Dan komen we op het personeel. Wat betekent dit faillissement voor de mensen die hier werken? Nou, dat is een behoorlijke klap, want al het personeel wat nu nog in dienst is... alle medewerkers, alle 900, die worden allemaal ontslagen... Ze hebben allemaal een ontslag gekregen en ze krijgen ook hun salaris van juni voorlopig niet. Dat moet gebeuren via het UWV. Um, daar moeten ze dus op wachten. Um, dat wil nog niet zeggen dat gelijk de deuren van het ziekenhuis uh, dicht gaan. Er moet, als, het, als het goed is, moet er ook nog doorgewerkt worden. Ja, want wat betekent dit voor, uh, voor de patiënten? Mensen die op een opname wachten of die, die een afspraak hebben met een specialist in een van de komende dagen, die kunnen gewoon terecht? Het ziekenhuis zegt dat die afspraken gewoon blijven staan en dat de deuren van het ziekenhuis dus voorlopig open blijven. Er wordt nog gesproken over een overname deze week. Dat is misschien wat makkelijker geworden nu het faillissement is uitgesproken. Maar aan het eind van de week moet daar duidelijkheid over komen. Want de inspectie van de gezondheidszorg werkt ook aan een afbouwscenario. En dat betekent dat ze toch daadwerkelijk in de agenda aan het kijken zijn wanneer er een datum wordt geprikt om het ziekenhuis dicht te doen. Dus ja, de druk op de overnamegesprekken die is nog verder toegenomen. En daar hangt dus ook nog heel veel vanaf voor het personeel en voor de patiënt hier. Want het lukt ze eigenlijk al, al ruim een half jaar, niet sinds november, om, om een goede overnamekandidaat te vinden. Alleen door dat faillissement zou het mogelijk iets, iets eenvoudiger worden, denk je Hennek Willem? Ja, want dan kun je misschien bepaalde afdelingen wel overnemen en andere afdelingen niet. Dan hoef je niet het hele ziekenhuis over te nemen. Ja, en dat moet dus blijken deze week, of dat tot succes leidt of niet. Hendrik Willem Hofs bij het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenissen, dankjewel. Hij is eindelijk opgepakt na vijf jaar, de Duitse snelwegschutter. Sinds 2008 schoot hij op gloednieuwe auto's op de snelweg in heel Duitsland. Gebeurde dat. Meer dan 700 keer heeft hij toegeslagen. Correspondent Wouter Meijer, Wouter, uh, hoe, de, hoe deed hij dat precies? Nou, hij heeft jarenlang op rijdende vrachtwagens geschoten... en inderdaad meestal op trucks die nieuwe auto's vervoeren. Maar hij schoot meestal één keer van links. Uh, dus de politie ging er vanuit dat het iemand was... die ofwel vanaf de andere weg helpt schoot of vanaf viaducten. Er kwamen steeds meer gevallen bij, wat je zei. Uh, uiteindelijk ruim 700, uh, die steeds hetzelfde bewijs naar voren brengen. Een ballistisch onderzoek kun je dan zien waar iemand geschoten heeft. Dat moest vanaf de tegemoetkomende richting zijn gebeurd... door iemand die vrij hoog zat. Met andere woorden, men kwam toen op een andere vrachtwagenchauffeur... Uh, opmerkelijk was nog dat het alleen door de week gebeurde... maandag tot en met vrijdag en nooit in de maand augustus. Blijkbaar was het iemand die dan dus op vakantie was... en daaruit concludeerde men ook dat het waarschijnlijk echt één persoon was. En dan heeft het toch nog vijf jaar geduurd voordat ze hem te pakken hebben. Hè? Sinds 2008 was hij bezig. Ja, dat kwam omdat het op verschillende plaatsen gebeurde... maar men ook nooit precies wist waar. Um, want zo'n uh, schot, daar kom je pas later achter. Het was steeds maar één schot. En de chauffeur van die truck vol met nieuwe auto's... die hoort dat kennelijk niet. Dus pas bij de eindbestemming, misschien wel honderd kilometer... of honderden kilometers verderop... ontdek je dan dat er in één auto een gat zit. Het was ergens langs die eindeloze baan. Meestal tussen het Roergebied en Beiren. Maar goed, dat zijn enorme afstanden. De recherche heeft na een tijd ook beloningen uitgeloofd. Op het laatst zelfs 10.0. Euro. Men hoopte dat ergens in de, in de wereld van de vrachtwagenchauffeurs... Uh, dat verhaal rond zou gaan dat iemand het zou weten. Maar blijkbaar wist niemand het. Hmm, ja, Want uh, auto's die beschadigd raakten, maar zelfs mensen gewond geraakt ook. Hè? Er zijn ook mensen gewond geraakt. Uh, in ieder geval twee waarvan het bekend is die ernstig gewond raakten. Uh, dat is waarschijnlijk niet per se de bedoeling geweest. Eén van de gewonden was een vrouw in een gewone personenauto. Uh, maar dat was inderdaad wel de, de bijkomende schade... die ja. voor die mensen natuurlijk heel ernstig was. Hoe hebben ze nou uiteindelijk toch achterhaald, uh, Wouter? Ja, de, de, de recherche heeft jarenlang gegevens vergeleken... van kentekens en mobiele telefoons. Dus de vrachtwagens die getroffen waren, heeft men teruggevolgd. Waar hebben ze gereden? En dan welke andere wagens en welke telefoons hebben ze gekruist die dag? Dat is een enorme hoeveelheid gegevens, maar met computers kom je daar uit. En zo heeft men uiteindelijk iemand opgepakt. En die heeft het dus bekend. Wouter Meijer, dank De Britse politie heeft een man aangehouden... in verband met een viervoudige moord in de Franse Alpen... in september vorig jaar... Drie leden van een Brits-Iraakse familie en een Franse fietser... werden toen vermoord. De familie was op vakantie in Frankrijk. Een auto werd doorzeefd met kogels gevonden in de buurt van het meer van Annecy. Twee dochters van vijf en zeven overleefden die schietpartij. De fietser, een Fransman, werd in de buurt van de auto doodgevonden. De 54-jarige man die nu in Groot-Brittannië is aangehouden... wordt verdacht van samenzwering tot moord. Dit is het NOS Journaal, het door meegens. Klokkenluider Edward Snowden is nog altijd in Moskou. Aan het begin van de middag vertrok een vlucht naar Cuba... maar Snowden is niet aan boord gegaan. De luchtvaartmaatschappij Aeroflot zei eerder... dat de Amerikaan een ticket naar Cuba had gekocht. Mogelijk wil hij van daaruit verder reizen naar Ecuador. Snowden heeft in dat land namelijk asiel gevraagd. Journalisten hadden tickets gekocht voor diezelfde vlucht naar Havana. Journalist van persbureau Associated Press... verspreidde via Twitter een foto van een lege stoel in dat toestel... En die stoel was volgens hem geboekt voor Snowden. Snowden onthulde twee weken geleden de dataspionage... van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA. Hij zat op dat moment in Hongkong. En gisteren vertrok hij met een lijnvlucht naar Moskou. De Verenigde Staten, die Hongkong om uitlevering van Snowden hadden gevraagd... willen nu berechten. De Rabobank kan met een technische storing. Volgens de bank is het niet mogelijk om te betalen via internet en mobiel. En ook kunnen rekeninghouders van Rabobank niet betalen via Ideal. En ook de ING heeft problemen. Rekeninghouders daar kunnen wel inloggen via internetbankieren... maar kunnen vervolgens geen gegevens inzien. Nederland telt miljoenen fietsen. Maar steeds meer kinderen die naar de middelbare school gaan... kunnen niet goed fietsen. Vooral in de grote steden waar basisschoolkinderen... met de auto naar school worden gebracht. Bovendien schaffen steeds meer scholen het fietsexamen af. Verslaggever Matthijs van de Wiel... was vanochtend bij de fietsexamens in Spijkenisse. Stephanie. Succes. Sorenkli! Sorenkli! Juf Nadia. Het is een voetpad. Lopen. Doe ze het meteen bij de start al verkeerd. Goed je hand uitsteken. Succes! Toedeledokie. Tot zo. De spanning van het examen, zullen we dat... maar zeggen. Hè? En ik hoop dat de andere mensen dat niet gezien hebben. En de Ja, die zitten hier. Hè? Die zitten in de bosjes. Je bosches. weet nooit waar ze <laughs> zitten natuurlijk. Maar nummer 41 en 42 staan klaar. Ja. Spannend. Ja. Of is leuk schijnt? Nee, helemaal niet. Wat dus is dat eigenlijk? Meester Nick... Ze worden eigenlijk voorbereid om straks naar de middelbare school te kunnen fietsen. Ja, daar komt het wel op neer. En ik hoop toch dat de meesten wel op de fiets gaan. Ja. Waarom hoopt u dat eigenlijk? Nou, gewoon het is gezond. En uh, ten tweede, ik denk dat er uh, niks mis is met hun benen. De okay. fietsmafia, hè? die wil dat graag. En ja, ja, ja, Achterbankkinderen, dat is heel erg verfoeilijk. Lekker op fietsen. Ik vind dat ook verwerpelijk, kinderen die niet fietsen. Ja, zeker. Ja, je zegt echt gewoon ja. <laughs> ja. ja. Weer of geen weer. Ben je bent ook lid van de mafia. Ja. <laughs> Zeker weten. Die is 01 en die is 01. En deze gaat nu rijden, die is al binnen. Ja, oké. Okay. Dus dit is de laatste. Ronald Wittenberg, de organisator. De gevleesde hè Ja, nou, misschien wel. Uh, ja, ze genoeg... zijn best zenuwachtig. Ja, gek genoeg, als je praat over het vakverkeer... dan vinden ze het allemaal een saai vak. Maar dan toch op zo'n moment is het toch allemaal heel erg spannend. Ja. Ziet u het zelf ook, dat er minder animo is vanuit scholen? Nou, er is op zich nog wel animo. Alleen, het moet verzorgd worden. Het is, als, als ze dat zelf moeten doen... dan is het toch te, een te grote belasting voor het team. Is dit ook niet geklaagd van alle tijden? Hè? De kinderen van tegenwoordig... ze kunnen niet meer fietsen en ze willen met de bus. Ja, mensen klagen graag, eerlijk is eerlijk. Ik heb het eerder gehoord. Maar wat ik nog belangrijker vind, het, het stukje zelfredzaamheid. Op een gegeven moment, leerlingen worden gewoon zelfstandiger daardoor. Hè. Ze kunnen zelf naar de sportvereniging, ze kunnen zelf met vriendjes, vriendinnetjes mee. En wat je nu vaak ziet is dat die achterbankgeneratie, om het te noemen, die wordt eigenlijk de hele tijd buiten het verkeer gehouden. Tot het moment daar is dat ze denken, nou, ze zijn nu oud genoeg. En dan worden ze ineens in dieper gegooid. Hè. Dan, dan kunnen ze helemaal niet goed fietsen. Nee, nee, precies. Nou, jullie zijn helemaal geslaagd? Ik weet het niet! Wat heb je verkeerd gedaan? Nou, wij stonden op de weg, terwijl we moesten wachten op de auto's. I don't care. Koop maar niet dat het op ons rapport komt. Fietsexamers examens in Spijkenissen van onze undercover verslaggever Matthijs van der Wiel. Sport. Fokke is de nieuwe trainer in Deventer bij de Go Ahead Eagles. Boy tekende een contract voor één jaar en een optie voor nog een jaar. Bij die club is die opvolger van Erik ten Hag. Die is vertrokken naar Bayern München. Boy werd vanochtend officieus gepresenteerd in Terwold. Daar waar Go Ahead zich traditioneel voorbereidt op het nieuwe seizoen. En dan legt de Boy uit waarom hij voor de Eagles heeft gekozen. Ik ken Go Ahead. Ik ken de DNA. Ik heb er vaak genoeg ook tegen gespeeld en hier gespeeld. Ik weet hoe het hier kan zijn en hoe het kan spoken. Uh, maar het enthousiasme van de mensen... Uh, en de manier hoe er ook intern uh, de club geleid wordt... en, en waar er uh, gewerkt wordt... Met de voorganger Erik ten Hart die ook hele goede dingen heeft neergezet. Nou, dat vond ik het aller, allerbelangrijkste om de stap te nemen. En daar ben ik heel blij mee. Foukeboy vanochtend tegen enthousiaste fans van Go Ahead. Dan wordt er weer gespeeld op het heilige gras. Wimbledon is weer begonnen. Mark Brasser, wie staan er nu op de baan? Ja, op 16 van de 18 banen wordt uh, inmiddels gespeeld. Alleen op het uh, Center Court en Baan 1. Daar beginnen ze iets later om uh, 1 uur uh, Britse tijd. Dat is om 2 uur Nederlandse tijd. Ja, En alle kanonnen, bijna alle kanonnen gaan vandaag al uh, in actie komen. We gaan Federer zien die op het Center Court opent. opent Maria Sharapova, Andy Murray. En dan op uh, Baan 1 ook nog uh, Rafael Nadal. Dus van de Fab voor de grote vier. Ja, speelt alleen Djokovic niet. Hij zit boven in het schema. En uh, dat zal waarschijnlijk uh, morgen dus zijn. Ja, wedstrijden zijn hier begonnen. Op alle bijbanen zijn ze ongeveer een, een half uurtje geleden, iets uh, langer zijn ze inmiddels bezig. Ja, en, en, en het is voor, voor, voor iedereen is het ja, uitzoeken waar hun favorieten staan. Mooi als de poorten hier open gaan op Wimbledon, dan holt iedereen, alle toeschouwers, meteen naar de banen van de, de mensen die zij graag willen zien uh, spelen. We zien bijvoorbeeld Anna Ivanovic nu op uh, baan 2. Zij speelt tegen Virginie Razzano. We zien ook Lucas Rozol op de baan. Hij verraste vorig jaar Nadal in de tweede ronde. Safarova, Vania King. Ja, Jürgen Meltzer, Nini. aardige eerste ronde partij. Op alle banen wordt gespeeld. Het, is, het was aftellen de afgelopen dagen. En het is eindelijk begonnen hier. Eindelijk is het zover. Drie Nederlandse mannen en drie Nederlandse vrouwen doen er mee aan het enkeltoernooi. Uh, gaan we van die zes mensen nog mensen vandaag op de baan zien? Ja, we krijgen de twee Nederlanders in actie. Robin Hazen, hij zal de eerste zijn, speelt op baan 18. De tweede partij op baan 18. Er staat een vrouwenpartij voor. Uh, dus dat, daar is het al 5-3 in de eerste set. Dus dat gaat redelijk snel. Dus nou, laten we over een uurtje ongeveer, misschien iets langer. Dan komt Robin Hazen in actie voor zijn eerste ronde partij... tegen de Russen Joesny, lastige eerste ronde. En dan hebben we later op de dag hebben we ook nog Kiki Bertens. Zij speelt op baan 9, de vierde partij op baan 9... tegen Jaroslava Sverova uit Kazachstan. Ook geen makkelijke eerste ronde. Dus dat zijn van de zes Nederlanders inderdaad... die er meedoen in het hoofdtoernooi. De enige twee die vandaag in actie komen. De banen 9 en 18 houden wij in de gaten. Mark Brasser, dank je wel. Inmiddels 13 over 1. Nog een keer de hoofdpunten. Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenissen is failliet. De zorg voor patiënten gaat voorlopig door. De Duitse snelwegschutter is na vijf jaar opgepakt. De man schoot sinds 2008 700 keer op gloednieuwe auto's. En klokkenluider Snowden is nog altijd in Moskou. De Amerikaan zou vanmiddag naar Cuba vliegen, maar volgens journalisten is hij niet aan boord. Dit was het uitgebreide NOS-journaal van 1 uur. Zometeen hier op Radio 1 het vervolg van Lunch met Jurgen van den Berg.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het is weer maandag en dan is er de vragenrubriek De Werkplaats. Daarin gaat het zometeen over hoe je met een bijstandsuitkering ondernemer kan worden. In de reportageserie In de praktijk kijken we deze week mee achter de schermen van het motorsportevenement de Dutch TT in Assen. En na half twee is er Stand.nl. De stelling, het is terecht dat het kabinet het pensioensparen wil beperken. Bent u het daarmee eens of oneens? Een sms dan naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stam.nl en twitteren eens of oneens. Doe het met Hekje stoppunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Als je afhankelijk bent van een bijstandsuitkering... is ondernemerschap misschien niet het eerste waar je aan denkt. Dat brengt namelijk financiële risico's met zich mee... en daar zit je natuurlijk niet op te wachten. Met de steun van een geldschieter wordt het een heel ander verhaal. Niemand minder dan Duncan Stutterheim... de man die rijk werd door het danceconcept Sensation... wil mensen in de bijstand helpen met het realiseren van hun droom. In de rubriek De Werkplaats kijken we mee over de schouder van één van die mensen... en dat is Marnet Schoenmaker... Zij mag met een aantal andere geselecteerde proberen Stutterheim enthousiast te krijgen voor haar ideeën. Het gebeurt allemaal in de oude Shell-toren in Amsterdam, die nu van Stutterheim is. En Marnet maakt alles in orde voor de presentatie. Ik heb een uh, pdfje, en powerpoint, het liefst een pdfje. Yes. hebben wij Marnet, technisch is het in orde. Yes! <laughs> Dat is één hobbel genomen. Ja, heerlijk. Koffie. <laughs> Um, ja, ik uh, heb meegedaan aan het uh, project Eigen Werk. Dat is in uh, Amsterdam. Het is een project om uh, mensen te helpen doorstarten... of starten met hun eigen onderneming. Ja. Die hadden een pitchwedstrijd. Dus je mocht vijf uh, zinnen insturen. En dat heb ik gedaan. En toen ben ik geselecteerd <lacht> om te komen pitchen. Ja. Dus, uh... Maar net schoenmaker, jij, jij uh, hebt al een eigen bedrijfje. Ja. zonder Je bedraven. bent grafisch ontwerper. Ja, klopt. Ja. Dus je hebt al een beetje ondernemerservaring. Ja, vanaf mijn 21ste werk ja. ik al uh, als zelfstandige. Maar, maar en waarom lukt het nu weer... opeens niet meer dan? Uh, ja. En toen was hij even stil. Ja. ja. Hoe, ja. Nou ja, dat, dat moet je toch een gat in de markt vinden, denk ik. Ik denk dat bedrijven hebben echt minder te besteden... en ze bezuinigen toch hierop. Uh, ja. Ja. Maar wat betekent dat voor jouw financiële situatie op dit moment? Redelijk rampzalig. Ja. <laughs> uh, ik heb, wat krijg ik nu? Rond de 200 bijstand. Ik heb, uh, en de rest uh, verdien ik zelf. Dus dit is een kans? Absoluut een kans. Ja. Uh, en ja, ik ga gewoon verwinnen. Uh, wij wachten nog op één klant. En die, uh, die verwachten binnen tien minuutjes. En dan gaan we van start. We beginnen er zeenuw al een beetje te spelen. Nee, ik heb besloten dat ik. Uh, dat deze kriebels in mijn buik en de kriebels in mijn stem en uh, dat dat gewoon een avontuur is en dat ik met alles ga genieten wat ik heb. Dames, heren, uh, welkom uh, allemaal. Uh, ik denk dat uh, deze bijeenkomst geen introductie meer behoeft. Uh, we zijn hier te gast in Duncans Spellers. Moet ik het maar even voor uh, de gelegenheid dunken. Uh, eigenaar van ID&T en uh, ja, bedenker van Sensation White. Zeg ik het dan goed Duncan? Oké, okay. van Sensation. Deuk Hij te staan uh, voor en, het moment en, en, en, dat eh, nou, de kandidaten hun pitches gaan doen. Waarom, waarom wil je daarin helpen? Nou ja, ik ben ook geholpen. Ik ben ooit geholpen door mijn vader dan. Want wat, wat, wat was de hulp die jij kreeg van je vader? Heel simpel, een stukje kapitaal in het begin. Maar ook vooral de gesprekken. Uh, als je het en er doorheen zat er, af en toe... Uh, ja, dan kon hij het zo opbeuren dat je ineens weer het licht zag. Uh, ...spiegelen. Ja, dus ik heb daar ik heb wel veel aan gehad. Is dat de rol die je nu zelf zou willen spelen? Ja, ik moet natuurlijk... Uh, ik, nou, ik wil wel uh, 10% van mijn tijd er wel aan besteden. Is ja. het een moeilijke tijd om ondernemer te zijn slechts te worden? Ja en nee. Ja, uh, het is een tijd waar misschien niet zoveel geld is. En waar, waar, waar, waar leningen... Maar aan de andere kant is het weer juist wel weer de tijd... Het is tijd van crisis en crisis. Het woord staat voor... Het komt uit het Grieks. tijd voor verandering. Dus ik hoop ook dat... Dus in deze tijden gaan mensen anders met dingen om. Andere ideeën, andere manier van geld uitgeven. Andere manieren. Ik denk dat die, uh, de ondernemer van nu dicht op, dicht op de huid moet zitten... van wat er leeft en wat er speelt in de maatschappij. En ik denk dat geen ondernemer die dat heeft... Uh, dat, daar, dat, en dat daar deze tijd goed voor is. Waar ga je op letten? Ik vind uh, hoe je met deze vel zit belangrijk. Dat is bij deze groep natuurlijk wel een, uh, een andere. We zitten hier in Amsterdam, ik ben ook een Amsterdammer. Uh, dus we kijken wel wat kans voor de stad betekenen. We kijken naar authenticiteit. Hoe hè, origineel ben je met je idee? En is het haalbaar? Is het, is het gewoon realistisch? Ik, vind, ja, ik ben heel benieuwd wie uh, daaruit komt. Jullie krijgen straks vijf minuten om te pitchen. En waarna wij vijf minuten hebben om vragen te stellen. En wie zijn wij? Dat zijn de jury. Succes. En dan worden de plannen gepresenteerd. Er is een kinderprogramma. Er is een theatermaakster die jeugdwerkloosheid op wil lossen. Er is een elektronische gadget. Audiohypnotherapie komt voorbij. En er is het plan van Marnet. Ja, welkom bij Rolluik van de Kuip. Een uh, groot, creatief uh, en uitvoerbaar plan om die Albert Kuip eens even op te knappen. Wat, heb je? Wat mijn idee is, nou ja, ik woon in de Amsterdamse pijp. En de, nou ja, je hebt de Albert Kuip, denk je, zo meteen. Dat ik wel. De meest kleurrijke straat van de buurt. Behalve op een zondag of een avond, dan is het echt een agnebbesooi. Mm -hmm. Werkelijk, het ziet er echt niet uit. Dat hele stuk verder dan Bol tot van wow, en nee, Het is allemaal het zit onder de teks en uh, die rolluiken zijn allemaal dicht. Onveilig gevoel. Dan heb ik een idee op bedacht en we gaan foto's op rolluiken uh, bevestigen. Zo'n heel rolluik moet je je voorstellen als je daar een, een beeld uit het stadsarchief uh, opzet. Hoe schitterend dat is. Uh, of iets uit een museum. Of, je kan ook een foto laten zien van hoe de winkel eruit ziet. Uh, is het is goed voor de ondernemer. het is goed voor de, voor de buurt. Goed voor de stad. Ja. Het visitekaartje van de, ja, van, van de kuip, ook als hij dicht is. Dank jullie wel. Uh, wat vraag je? Wat ik vraag? Ja. Aan geld? Ja. Om de hele 250.000 euro. Dat gaat voor de hele kruis. Voor de hele Hoeveel vierkante meter is uh, dat? De jury gaat een uh, kwartier lang in conclave. En daarna dan uh, weten we het. Ik had op één, voor Amsterdam, dat ik uh, een Magnet met een rolluiken. Ik vond haar idee wel waanzinnig. Nou, ik Volver. denk dat je een je moet, Als, een als half je hiermee gaan de gang hebt, je een half. Jaar dan half dan ga je jaar. dat niet doen. Dus een half jaar support, dan is een voorbeeld en drie rolluiken. De kandidaten mogen nog heel even in spanning blijven. Duncan, wat jij nu doet, hè? en die mensen helpen, en zeker ook financieel... vind je dat dat eigenlijk een taak van de overheid zou moeten zijn, meer in deze tijd? Nou ja, misschien een euro voor een euro dan, dat er ook ondernemers... Nee, ik heb het, wat ik zei eerder zei, ik, ik heb het goed in mijn leven. En dus ik vind het fijn om mensen te kunnen helpen. Oké, okay, andersom geredeneerd. Zouden er meer zoals jij moeten zijn, vind je dat? Ja, helemaal met dit soort initiatieven, want er komt gewoon een boel op gang. Laten we het woord bijstand veranderen, want dat heeft nog een hele... Bij mij had het een hele andere... Connotatie. Als ik het nu zo meemaak en zie en hoor... Ik had die net zo goed een soort start-up dag kunnen hebben. Dan had ik het... Daarom zeg ik met, met zo'n rolluikverhaal... Ik hoop gewoon dat ze de tijd nu krijgt. Met... En dat het net even aanslaat. En dat, het een klein, ja, dat wij hier vandaag een klein radertje in, in gang zetten. Um, een beetje flauw, maar we hebben niet gekozen voor één winnaar. Um, we willen... Ja. Ik had eerst uh, uh, 25.000 euro in mijn hoofd, daar heb ik 50 van gemaakt. Uh, we willen uh, het rolluikenplan ondersteunen... ...om uh, dat je in ieder geval een half jaar er vol voor kan gaan. Dus dat je ook uh, eigenlijk een soort haalbaarheidsverhaal... Uh, ...ga ik gewoon meerdere mensen vinden om tot die 250 te komen. Ja, dan loop ik even naar een gelukkige vrouw volgens mij. Zeker, nou ik ben echt zo blij. Wat verwacht jij van Duncan? Dingen te leren waarvan ik niet eens weet dat ze bestaan. Op marketingvlak, uh, mogelijkheden, uh, wegen binnen de gemeente, ja. mensen die je kent, uh, connecties. Nou ja, ik weet zeker, ja, ja. ik ken de mens, ja. maar voor mij, ja. En ik geloof ook gewoon, als je echt, echt iets wil, dan lukt het gewoon. Uh, ja. Dat is me echt vaak overkomen. En uh, ik denk dat het er genoeg is. Toch heeft. is dat, dat is moeilijk, hè? want we hebben het over mensen vanuit de bijstand. Ja. Die hebben het zwaar, moeilijk om die stap te zetten, te zeggen, dit is een plan met risico's, maar ik ga het doen. Kun je je voorstellen dat, dat als je het zo bespreekt, klinkt het heel makkelijk, maar dat het super zwaar is? Ja, maar misschien nu voor haar, nu, als ze hier wegloopt vandaag, is het alweer een stukje makkelijker. Ja, het is en, breder uh, voor al die anderen die dit horen. Wat zou je hen adviseren? Nou, ik hoop dat ik meer ondernemers kan inspireren om, om, om op dat vlak uh, iets te kunnen doen. Ja, En ik hoop dat succesvolle ondernemers uh, daarin een stukje kunnen terugbijdragen bijdragen. Daarin. Maar ideeën die gewoon echt te doen, daar geloof ik gewoon. Nou, dat zal altijd blijven. Ja, een succesvol koppel uh, voor mij. Oh, oh, oh. <laughs> nou ja. Even high five. five. Ja. Nou, succes hè. Ja, dank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 Lunch at ncrw.nl In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. En op de radio gaat dat zo makkelijk, want Maarten is alweer afgereisd naar Assen. Daar is komend weekend namelijk de TT. Het motorsportspektakel is een van de grootste evenementen van Nederland. Maarten Bleumers op het circuit. Waar ben je? Ik sta op het terrein van uh, de TT in Assen, daar waar uh, de grote vrachtwagens van de race teams worden neergezet. En ik sta tussen de donkerblauwe vrachtwagens. Dat zijn meteen uh, de meest bekende vrachtwagens dit volgens mij, hè? de donkerblauwe kleur. Uh, ja, ik weet niet of ik het merk mag noemen. Ja, maar dit ja, is... Daar gaat het om. Oh, nou dit is van de Yamaha team. Ja. Dus dat is toch wel een van de leidende teams, naast een aantal andere fabrikanten. En ze zijn alles druk aan het opbouwen. En ja, ze hopen natuurlijk uiteindelijk op een overwinning zaterdag. Eens even kijken of ik een van de medewerkers aan kan spreken. I'm sorry, good morning. Can I ask you one question? What are you doing? Uh, we prepare the hospitality for, uh, for the, our team. Ah, de hospitaliteitsplekken. Uh, daar waar de mensen uh, ontvangen worden voor de VIP's. Uh, no, no, only, only VIP, but uh, also the team, Valentino okay. Rossi and uh, his uh, team, and the uh, Jorge Lorenzo team. Yeah, sure. With uh, yes, is it a good place here to stay for you. Yes, it's a good place, okay. and I like. Yeah, you like it? Why? Yes, yes because uh, I like the Netherlands, really, the, the city, and uh, it's a good for the, the weather. Are oh, you you're hoping for good weather? So good weather. Yes. Goed weer. yes. Yeah. Okay, thank you very much. Natuurlijk. Peter Oosterbaan, u bent directeur van uh, dit circus. Mag ik het zo een beetje benoemen? Ja, theater. Het is uh, hoe je het... Hoe theater. Je, Ooster... ja. Het theater, Oosterbaan, is dat beter, ja? ja nou. <laughs> het, is, het is een voorstelling. Het is een voorstelling is en mooi. al een hele mooie voorstelling. Een hele grote voorstelling. Ja. Hoeveel mensen komen er nu de, de komend weekend naartoe? Wij verwachten alles bij elkaar over drie dagen 120.000 bezoekers. En dan zijn we toch wel echt een van de grootste evenementen in Nederland. Ja. Hoe is dat voor een directeur? Hou de hand eens omhoog een beetje? Valt mee, hè? Dat valt heel erg mee. Het is mijn twaalfde titi. Okay. Maar je voelt wel een gezonde spanning. Ik kijk toch wel een beetje krampachtig altijd naar de weersverwachting. Hoewel dat weinig zin heeft. En het ziet er gelukkig voor de komende week niet onaardig uit. Ik ga de komende dagen eens even een kijkje achter de schermen nemen. Er, er gebeurt een hoop, want er komt natuurlijk erg veel bij kijken. Ik zal gaan kijken bij het medische centrum. Hier bij de vrachtwagens zal ik kijken. De, de technische dienst zal ongetwijfeld langskomen. Hoe organiseer je nou zo'n TT? Hoe laat je zo'n wie? goed verlopen. Dat de komende dagen in In de praktijk. Morgen dus meer vanuit Assen met Maarten Bleum. Zometeen is het Stand.nl. De stelling dan, het is terecht dat het kabinet het pensioensparen wil beperken. En we zijn benieuwd of u het daarmee eens bent of mee oneens. Dit is Radio 1. E. Bijna half 2, het NOS Journaal. Hier is Renate Evers. Klokkenluider Edward Snowden is nog steeds in Moskou. Hij zat niet aan boord van de vlucht die begin van de middag naar Cuba vertrok. Eerder leek het erop dat hij met dat toestel zou gaan om van daaruit naar Ecuador te reizen. Snowden heeft in dat land asiel aangevraagd. De VS wil hem berechten voor diefstal van geheime informatie. Het ruwaad van Puttenziekenhuis in Spijkenisse is failliet. Patiënten kunnen voorlopig nog gewoon naar het ziekenhuis, zeggen de curatoren. De medewerkers krijgen allemaal ontslag, maar het werk gaat de komende weken nog wel door. De curatoren onderzoeken of een doorstart mogelijk is. In Groot-Brittannië is een man opgepakt in verband met de viervoudige moord bij Annecy in Frankrijk vorig jaar september. Toen werden drie leden van een Brits-Iraakse familie en een fietser vermoord. De verdachte is familie van het vermoorde gezin. En de Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat onderzoek doen... naar de zorgverlening aan de verdachte van de dodelijke brand in Kuik. Bij de brand kwamen donderdag een moeder en haar twee tienerdochters om het leven. Hulpverleners zeiden twee weken geleden al... dat het niet goed ging met de zwakbegaafde man. Ze wilden dat hij werd opgenomen, maar dat gebeurde niet. En tot zover het nieuws van dit moment. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Ja, kors vanmiddag in stand.nl. Maar ja, we moeten het er wel over hebben, want het gaat ons uiteindelijk allemaal aan. Het kabinet wil namelijk het pensioensparen beperken. Vanmiddag wordt hierover gedebatteerd in de Tweede Kamer. De bonden zijn zo boos over de plannen... dat ze vanmorgen een pagina grote advertentie plaatsen in de Volkskrant. Want het kan grote gevolgen voor later hebben, zegt Gijs van Dijk van de FNV. En op deze manier, als je dan gaat korten op dat pensioensparen, zul je zien waar mensen misschien nu nog niet zo over nadenken... maar dat je dan tegen de tijd dat je pensioenleeftijd bereikt... Uh, veel minder krijgt uitgekeerd dan je ooit dacht. Hebben de bonden gelijk en wordt hiermee te veel... aan de pensioenen van vooral jongeren getornd? Of moeten we zelf meer verantwoordelijkheid krijgen... en zoeken naar een andere manier om extra bij te sparen voor onze oude dag? Ik praat erover met Paul Ulenbelt, die is Tweede Kamerlid voor de SP. Dag meneer Ulenbelt, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin, kort antwoord, ja of nee, daar komen ze. Pensioen is je eigen verantwoordelijkheid... Ja. Ik wil evenveel pensioenpremie blijven betalen. Ja. Ik heb mijn pensioen goed geregeld. Ja. Oké, okay, dat is dat. En dat is de aftrap en dan de stelling. En ik roep iedereen om daarop te reageren. Al was het alleen maar omdat het ons allemaal aangaat. Het is terecht dat het kabinet het pensioensparen wil beperken. Bent u het nou eens of oneens met die stelling? SMS dat naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800 1101. U kunt stemmen op onze website, dat is www.stand.nl. U mag ook twitteren, eens of oneens. Doe het dan met het hekje standpunt, komt alles keurig bij elkaar te staan... en dan kunnen we straks eens een balans opmaken. Um, eerst maar eens naar u, meneer Urebeld. Eens of oneens met die stelling? Ik ben het oneens met de stelling. En waarom? Um, dat is heel eenvoudig. Uh, mensen gaan ervan uit dat als zij met pensioen gaan... dat er een uh, fatsoenlijk bedrag staat. De regering uh, die gaat nu dat pensioensparen bemoeilijken zodat je een jongere die nu begint, die heeft nog maar. Er gaat een derde van het pensioen af. Uh, meer mag hij niet sparen. En uh, dat is een ontzettende forse aderlating. Kijk, veel mensen maken zich nog geen zorgen over uh, hun pensioen. En dat is terecht ook. Jonge mensen zijn met heel andere dingen bezig. Uh -huh. Maar uh, de les uit de geschiedenis leert dat als je niet op tijd begint met sparen. en niet voldoende spaart, je dan dat oud en armoe synoniem is. Ja, ja. Dus minder sparen leidt tot minder pensioen, zegt u? Ja. En dat treft vooral de jongeren, want zij sparen jarenlang minder. Wat de regering nu voorstelt, dat zal niet de mensen raken... die bijna tegen hun pensioen aanzitten. Maar ja, de mensen die nu beginnen, die kunnen uh, minder opbouwen. En dat betekent uiteindelijk dat ze met een uh, derde minder pensioen zitten. Ja. En dat is fors, hoor, dat je met een derde minder zit... als je vader of je opa. Maar uh, zij werken ook langer, toch? Nou ja, dat is de veronderstelling van de regering. Die zegt van ja, maar die jonge mensen hebben langer de tijd om, uh, om te sparen. Omdat ze meer werken. Wat klopt er niet in die redenering? Nou, heel veel jongeren zitten in flexcontracten. Bouwen daar nauwelijks pensioen op. Je kunt werkloos worden. Je kunt voor kinderen moeten zorgen. Je moet misschien mantelzorg doen. En dan is het een fictie om te denken... dat je 40 jaar onafgebroken op een vast contract zult uh, gaan werken. Ik bedoel... Ja, dat, dat is tovenarij van de tekentafel. Dat is niet de werkelijkheid. De Raad van State die merkt dat ook op... dat dat werkelijk niet reëel is waar de regering vanuit gaat. Ja, even, want ik, ik zei het aan het begin al, het is taaie kosten... en niet iedereen is er dagelijks mee bezig met zijn pensioen. Um, laten we even beginnen bij het begin. En even proberen duidelijk te krijgen wat er nu uh, precies aan de hand is. Um, een deel van ons inkomen wordt nu belastingvrij... op onze pensioensparenrekening gestort. En uh, in de plannen van het kabinet zal dat dus een kleiner deel worden. Ja, nu, uh, nu spaar je belastingvrij uh, pensioen. Dat gaat in een pot, de pensioenpot. En op het moment dat dat pensioen eruit gaat, betaal je daar belasting over. En dat geld dat heeft dus uh, 30, 40, 50 jaar heeft dat kunnen groeien. En uh, dan betaal je daar als pensioen uitkomt belasting over. En wat je mag sparen, dat is gemaximeerd. En dat maximum dat wordt lager... Want dat is even voor de goed, goede, dat is die 2,25 procent, hè? Ja, nu mag je, uh, mag je een bedrag besparen wat overeenkomt met 2,25 uh, opbouw. En als je dat verlaagt naar 1,75... Wat ja, dat, het kabinet wilde? Wat het kabinet wilde, dan gaat er dus een uh, fors deel vanaf wat je niet kunt sparen met belastingvrijheid. Ja. En in het sociaal akkoord is nu afgesproken dat het 1,85 is? Ja, en daarvoor komen ze met een heel ingewikkelde, aanvullende regeling op het systeem wat we kennen. Ja, en dat zit zo slecht in elkaar, dat moeten we eigenlijk helemaal niet doen. Want uh, dat gaat. Uh, de, je bouwt maar heel weinig op daar. En de kosten die ermee gemoeid zijn, zijn heel erg hoog. Uh, het is ook niet verplicht. Het is allemaal uh, een dure, ingewikkelde, ondoorzichtige... Uh, akkoord wat nou. zij daar gemaakt hebben. En ze zijn er zelf ook al niet blij over, hoor. Goed, maar het kabinet wil in ieder geval die pensioenopbouw beperken. De vraag is even, waarom is dat? Hè? Is de, kunnen ze de, wat kunnen ze daarmee bezuinigen dan? Ja, de regering die verwacht dan dat de premies omlaag zullen gaan. <coughs> en dat betekent een hoger loon. Dat en, moet u trouwens aanspreken, dat die premies omlaag gaan. Nee, want je moet, als jij, je moet sparen voor je pensioen. Ik bedoel, een eekhoorntje zorgt goed voor uh, zijn winter... Uh, mensen moeten dat ook doen. En als nu je loon omhoog gaat... Uh, daar gaat de regering dan van uit... dan wordt daar belasting over geheven. Ja. En daar uh, hopen ze 3 miljard mee binnen te halen in 2017. En dat is dus ook de werkelijke reden die het kabinet heeft. Het is een graaien in de pensioenpot. Pensioenpotverteren zou je kunnen zeggen... Het is eigenlijk stelen van de toekomst. Ja, en dat ja. is wat het kabinet aan het doen is... om de begroting om aan die 3% te komen. Je, je krijgt een, uh, uiteindelijk het hoge belastbaar inkomen... en uh, dat is natuurlijk iets wat, de, uh, wat in de schatkist uh, belandt. Ja, dat is wat, uh, wat Rutte uh, wil. Ja, ja. ja, dat is de idee van het kabinet. Nou, U bent daar tegen, dat is duidelijk. Um, ja, het, het is zware kost, zeiden we al. Hè? Uh, dat vindt een bezoeker van onze website ook. Hij zegt dat het hele pensioenstelsel moet eigenlijk op de schop. Het is veel te gecompliceerd en biedt te weinig zekerheid. Hoe komt het eigenlijk dat het zo ver gekomen is? Nou ja, dat heeft eigenlijk een heel andere oorzaak. En die oorzaak die zit in de economische crisis. Toen gingen de vermogens van de pensioenfondsen... die gingen op papier ontzettend omlaag. Ja. Toen kwam er paniek. Toen moest er gekort gaan worden. Vanwege ja, de dekkingsgraad, he? dat Dat, dat, dat, dat, dat verhaal. Ja. Maar ja, een simpel sommetje. Er zit alles bij elkaar. Zit er zit duizend miljard in de pensioenpot. En daar komt, ieder jaar gaat er nog 30 miljard komt daarbij en daar gaat maar 25 miljard per jaar uit. Dus ik bedoel, we zitten daar op een pot... waar we de hele generatie, nog vele generaties mee vooruit kunnen. Ja. Um, je hoort ook mensen zeggen, ja, het is toch ook een beetje gek om even te denken van... Uh, het is ook een verantwoordelijkheid van een ieder om dat goed te regelen misschien. Maar dat is nu het grote probleem. De lessen van onze ouders en grootouders is... dat als jij geld in je portemonnee hebt je niet gaat bedenken over wat is mijn situatie over 40, 50 jaar. Uh, je hebt de noden van nu, daar gebruik je dan dat geld voor. En dat pensioen, dat is zo ver weg, dat denk je niet aan. Ja, maar dat, dat daarom is toch een hebben... keuze, keuze van ieder individu? Ik bedoel, je hebt ook mensen die daar juist wel heel goed om denken en die ja, zetten wat apart. Dan kom je vervolgens in de situatie dat als je er niet voor gespaard hebt, je eindigt in, uh, in armoede. Ja, Maar goed, dat is wel een keuze die je ooit hebt gemaakt misschien dan. Nee, maar het is een les van onze voorouders... Ja. dat, net als het eekhoorntje, spulletjes opzij leggen voor later. En dat doe je niet zomaar als jij eh, morgen eh, het kabinet wil ook... dat je zelf gaat sparen. Maar het is veel voordeliger om samen met z'n allen te sparen. Dan deel je de risico's, dan heb je de opbrengsten. Ja, en als je zelf moet sparen, hoeveel moet je dan sparen? Niemand weet hoe lang hij zal leven na zijn 65 ste en ga je op je 66ste dood en heb je een ton gespaard. Nou ja, dan heb je daar dus niks aan. Mm. En heb je te weinig gespaard, word je veel ouder... dan kom je in de panarie. Ja. Daarom hebben we dat bedacht, een collectief sol solidair ja. systeem. Maar er zijn misschien ook wel mensen die zeggen... ja, ik geef dat geld liever nu uit, want nu uh, kan ik het veel beter gebruiken. Jawel, maar moet dan de samenleving uh, voor hun armoede opdraaien... met bijstandsuitkeringen als zij straks niet genoeg gespaard hebben? Ja, dat is, ook weer, dat is een, een andere kant van de zaak. We, we spraken vanmorgen even met de hoogleraar toekomstvoorzieningen Gerry Dietvorst. Hij zei dat uh, onder andere uh, door andere maatregelen, zoals het verplicht aflossen bij een hypotheek, steeds uh, andere manieren worden gevonden om te zorgen dat we rond kunnen komen op onze oude dag. Hij zegt dat is juist de toekomst. Ja, er zijn ook mensen die de pensioenpot willen... Kijk, Rutte wil de pensioenpot gebruiken voor, uh, voor de begroting... Er zijn ook mensen die zeggen: de pensioenpot moet gebruikt worden voor het wonen. Er zijn ook mensen die zeggen: de pensioenpot moet gebruikt worden voor, uh, om je zorg uh, te betalen. Uh, ik ben er allemaal niet zo voor. Maar als je denkt dat het die kant op gaat, dan moet je nu natuurlijk zeker niet de pensioenopbouw gaan verlagen. Ja. U wilt het liefst dat het op 2,25 blijft? Of misschien zelfs nog wel meer? Nou ja, ik denk dat je met 2 kun je uit de voeten komen. Gemiddeld uh, wordt er nu 2% uh, uh, per jaar opgebouwd. De maximale ruimte is 2,25. Die gaat volgend jaar al naar ietsje lager, en dan moet hij daarna nog lager, uh, twee zou mooi zijn. Ja, dat is ook wat die bonden zeggen in die advertentie. Ja. Minimaal is dat nodig. Uh, toch, hè, is het niet de ouderwets denken? U, u haakt steeds maar in op de lessen die we uit het verleden hebben geleerd. Maar moeten we echt door de overheid aan de hand worden genomen... om te sparen voor onze oude dag? Nou ja, het is ooit uh, is het begonnen met afspraken tussen werkgevers en werknemers... die bij CAO potjes gingen maken. Eerst voor de ziekte, later voor de oude dag. De overheid heeft dat toen als wet ook uh, opgelegd. En dat blijkt heel verstandig te zijn. Nederland heeft een van de beste pensioenstelsels ter wereld, zeggen internationale deskundigen. Ik bedoel, we hebben hypotheekschulden, maar we hebben een geweldig pot aan uh, pensioen gespaard. En daar is ieder ander land is daar ongelooflijk jaloers op. En wij hebben dus ook veel minder last van de problemen van het ouder worden... dan heel veel uh, andere landen. Ja. En dat komt door een uiterst wijs besluit van onze ouders en voorouders. Ja. Maar ja, goed, de situatie in Nederland is intussen wel behoorlijk veranderd. U noemde net al even de ZZP'ers. Dat zijn mensen die ja, soms ook wel gedwongen... maar die ook wel kiezen voor hun een, voor een eigen bestaan. Nee, ja, maar daar zie je dus nu net het probleem. Uh, heel veel zelfstandigen dachten van, ik heb een eigen zaak. Als ik met pensioen ga, verkoop ik de zaak. En dat is mijn pensioengeld. En nu blijkt het allemaal reuze tegen te vallen met, uh, met het verkopen van die zaak. En onder de zelfstandigen, de ex-zelfstandigen, zie je dus ook de grootste armoede onder ouderen. Ik bedoel, daarom hebben ze in het verleden bedacht verplichte pensioenvoorzieningen... Dat helpt ons uit ja. de armoede als we oud zijn. Op onze website schrijft iemand... Uh, er is geen reden waarom anderen zouden moeten bepalen... wat een werknemer moet doen met het door hem verdiende geld. Het verplicht belastingvrij sparen voor het pensioen... dient enkel daarom al te verdwijnen. Uh, ja, Wat vindt u? Is de huidige houding uh, niet wat paternalistisch? Nee, zeker niet. Uh, wat deze meneer verwoordt is de keus van de liberalen. Zoek het allemaal zelf maar uit. Maar samen met z'n allen in de pot sparen risico's delen... Ja, dat is toch wat het merendeel van de mensen in dit land wil. Hmm. Wilt u eigenlijk wel, wel iets veranderen aan het pensioenstelsel... als, als, u, als u de, uw ideale wereld? Nou ja, ik denk dat de kern van het pensioenstelsel... dat dat uh, goed in elkaar zijn. Een paar kleine dingen moet je, moet je wel doen. Ze moeten nu rekenen met een marktrente die niet reëel is. En daardoor hebben we al dat gedoe rond die uh, dekkingsgraden... en pensioenkortingen die eigenlijk niet nodig zijn. Maar uh, de kern van het Nederlandse pensioenstelsel is gezond. Hmm. U wilt ook niet dat de pensioenleeftijd verhoogd wordt, hè? Nee, liever niet. <laughs> nee. nee, maar dat is nou ook zoiets. Ik bedoel, op het moment dat je het pensioensparen bemoeilijkt... bemoeilijk je dus ook voor mensen met zware beroepen bijvoorbeeld... dat zij, als zij straks nou, 69 zijn... dat zij, als dat de pensioenleeftijd is, dat ze er dan toch op 65 uit kunnen. Mm -hmm. En dat is dan de eigen verantwoordelijkheid die mensen wordt ontnomen. Want de pot is dan niet genoeg. Um, ja, het, het is natuurlijk ook een, een bezuinigingsmaatregel. Uh, of, ja, dat zegt u in ieder geval. En, en, uh, het ja, het en... kabinet zelf hoor. Ja, maar het dit, dit is toch niet onredelijk om ook dan naar de pensioenen te kijken... als je alles in de schouw neemt? Kijk, pensioenen dat is uitgesteld loon. Daar hebben mensen, hebben daarvoor gewerkt. En dit is gewoon een ordinaire belastingmaatregel uh, uh, in, die, in die zin. Waarbij Rutte altijd zegt de lasten niet te verhogen... Nou, Hier worden ze dus wel uh, verhoogd en kosten van je pensioenpot. Ja. En dat is kortzichtig, want je moet zuinig zijn... op wat je hebt gespaard voor, uh, voor later. En dat moet je niet, uh, omdat je nu een tegenslag hebt in de begroting moet je niet aan die pensioenpotten gaan komen. Nou, ABP, een van de grote pensioenfondsen... Natuurlijk is niet erg enthousiast over deze plannen. Want een premieverlaging zou betekenen dat het langer duurt om te sparen. Door de crisis heeft het fonds nu minder in kas En daarom is de dekkingsgraad te laag. Zou u het dan wat vinden om die premies maar gewoon niet te verlagen? Nou ja, bij het pensioenakkoord hadden ze al afgesproken... om de premies stabiel te houden. En het is natuurlijk aan Nederlanders niet uit te leggen. Aan de ene kant wordt bij het ABP gekort. Bij een aantal andere fondsen ook. En dan tegelijkertijd toch de pensioenpremies omlaag doen. Ja, die logica die snappen mensen niet. En daarom moet het kabinet dit echt niet doen. Nee. Um, vanmiddag is daar een debat over. Um, wij uh, ja, borduren daar vast op uh, voort natuurlijk in deze stand.nl. En dat gaan we zo meteen verder met u doen. Met de luisteraars ook. Meneer Ullebel, dus blijf meeluisteren. Ik kom straks graag bij u terug om de reacties van de luisteraars door te nemen. Hij is tweede Kamerlid van de SP. Maar voordat we naar die luisteraars gaan, eerst laatste nieuws. Hier is Renate Evers. In Sittard is oud-bisschop Johannes Gijzen overleden. Hij was bisschop van Roermond van 1972 tot 1993. Gijzen was door Rome benoemd... om de Nederlandse kerkprovincie weer in conservatief vaarwater te brengen. In het onderzoek naar seksueel misbruik raakte hij in opspraak... maar bewijzen tegen hem waren er niet. Bisschop Gijzen was 80 jaar. En tot zover nieuws. Renate Evens NOS Journaal, straks om twee uur meer daarover. Bisschop Gijzen dus overleden op 80-jarige leeftijd. Um, als gezegd, we gaan naar de bellers. De stelling dus. Het is terecht dat het kabinet het pensioensparen wil beperken. Uh, we zijn benieuwd of u daarmee eens bent of mee oneens. Voorlopig uh, bijna 1100 mensen, zie ik, hebben gestemd op de site. 14% eens met de stelling. Um, 86% is het oneens. Goedemiddag, ik spreek met Blom en Krimp van Nijssel. Ik wilde even reageren op de stelling. Uh, fi, uh, Lubbers, die had te kennen gegeven dat er al 25 miljard uit het pensioenpot was gehaald. Hebben we nooit meer teruggekregen. Ja, begin dit jaar is er voor de pensioenen is al de 14% regeling al opgevoerd. Het is een doodordinaire belastingmaatregel. Omdat er in Den Haag gigantische pijn op is gemaakt van de financiën en de tekorten oplopen. Daardoor moeten al de mensen moeten daarvoor gaan bloeden. Mm -hmm. Nou. Dat zal toch zeker niet waar zijn. Ik vind ook aan de andere kant dat u iedere keer zit aan te dringen op de zelfstandigheid van de mensen. Nou vergeet het maar, want ze maken het geld op. En aan het eind van de lied kunnen ze naar de diokonie toe. Alleen, ja. er ja. zijn geen kerken dadelijk meer. Maar met, met andere woorden, u bent het uh, niet eens met de stelling? Absoluut niet. Duidelijk, dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Ik ben Tom van den Bergen gesprekend. Goeiedag. Ik, uh, ik ben het eens met de stelling. Uh, ik geloof dat ik vandaag uh, bij een minderheid behoor. Maar ik vind het ook wel een hele rare discussie. Dit uh, percentage waar men het steeds over heeft, wordt nu neergezet als een ijzeren percentage. Maar het is jarenlang 1,75% van het loon geweest. En de reden dat het 1,75% is, is dat je normaal gesproken vroeger werd er gesteld dat je 40 dienstjaren kon maken. Als je 40 jaar lang 1,75% opbouwde, bouwde je 70% van je laatst verdiende salaris op. En dat vond men een prima pensioen. Ja. Toen heeft de regering in een vlaag uh, van overmoed dat percentage omhoog gedaan. En nu wordt er gedaan alsof het de wereld vergaat, alsof het weer terug gaat naar, uh, naar een normaal niveau, laat ik het ja. zo maar stellen. Ja. Niks mis mee. Dus u zegt gewoon weer terug naar het oude niveau, niks mis mee. Gaan we zometeen voorleggen aan, uh, aan Ule Belt van de SP, Stand.nl. Goedemiddag. Uh, goedemiddag. Zeg maar mevrouw. Uh, ik vind het eigenlijk jammer dat er weinig transparantie voor jongeren is in deze kwestie. En het is wel waar wat uh, meneer van de SP zegt, dat vind ik heel verstandig. En uh, heel tolerant ook ten opzichte van mensen. Want ja, dat is ook een moeilijke kwestie. Uh, over ouderdag geld en dergelijke meer. Je wordt uh, kwetsbaarder en dergelijke. Maar ja, de jongeren zijn ook kwetsbaar. En uh, ik vraag me dus af in hoeverre jongeren nog inzicht hebben... in hun eigen, uh, um, zeg maar, of ze een gegarandeerde AOW ook oh. zullen hebben. Dat, dat vind ik heel belangrijk. Hebt u het voor uzelf goed geregeld? Matig. Um, nou, <laughs> Matig. Ja, oké. Okay. Nou ja, dat kan. Dank u wel. Stan.nl, goeiemiddag. Dag, Frans. Dag, Frans. Uh, ik zou zeggen, schaf dat hele stelsel af... en laat de mensen gewoon zelf sparen... En als dat niet kan, dan zou ik zeggen, betaal gewoon het gespaarde bedrag uit. Als ze 65 worden in één keer, kunnen ze zelf bepalen wat ze ermee doen. Mm. Valt er ook heel veel van die directeuren tussenuit die er schaam, een keer uit van worden. En heb ik gewoon mijn eigen gespaarde geld terug. En als ik overlijd, dan keer ik het hele bedrag aan mijn vrouw uit. Ja. Oh. Maar u, u hebt net gehoord wat Ulemelt daarover zegt. Ja, mensen hebben die, die zeggen dat altijd wel, dan, want ik dan ga ik sparen voor de oude dag. Maar die, die doen het uiteindelijk niet. Ja, dat is een eigen. Ik, bedoel, ik heb er allerlei, allerlei eigen keuzes. Ik kan er overal zelf in kiezen. Ik kan 120 rijden op de Rijksweg en gewoon geen bekeuring krijgen. Ik kan 150 rijden en iedere keer een bekeuring krijgen. Dat ja. mag ik toch zelf uit? Ja, ja. nou ja, goed. Oké, okay, duidelijk. Dat is ook een mening. Dank u wel, Stampert NL. Goedemiddag. Hallo, het wie? Martin van Rooijen, voorzitter van de Koepel van Gepensioneerden. Dag meneer Van Rooijen. Goedemiddag. Wat vindt u van die stelling? Het is terecht dat het kabinet het pensioensparen wil beperken. Ik ben het daar totaal mee oneens. Uh, het is een eenvoudige belastingmaatregel die uh, men doet alsof die veel geld gaat opbrengen. Dat ben met u wel te eens. Die premieverlaging uh, die, uh, mag er niet komen. En die loonsverhoging komt er ook niet. En we hebben een kerngezond uh, uh, pensioenstelsel. En als men uh, een fatsoenlijke rekenrente hanteert dan is er helemaal niks aan de hand, hoeft er ook niet gekort te worden. Gelukkig loopt de rente de laatste weken fors op. Ja. En dat zou wel eens kunnen zijn dat dat ook betekent... dat volgend jaar toch niet gekort hoeft te worden. Maar handen af, de politiek alsjeblieft, handen af van pensioensparen... wat van de werknemers en de gepensioneerden is als loon? Ja. Uh, even nog, die meneer die net belde, en die zegt van uh, jaren geleden... was het gewoon 1,75, later is het, is het verhoogd... nu wordt dat weer eigenlijk naar het normale niveau. Dus wat is het probleem eigenlijk? Nee, maar dat komt omdat we, we hadden eindloon... En dat is veranderd een aantal jaar geleden naar middelloon. Dus dat betekent dat je pensioenbasis veel lager wordt. Je neemt dan het gemiddelde van je carrière en niet je laatste salaris. En toen heeft men die 1,75 naar 2,25 verhoogd. Mm -hmm. Dan moet je dus niet dat weer gaan verlagen terwijl het middelloon systeem blijft zitten. En daaraan zie je ook dat de overheid totaal onbetrouwbaar is. Mm. Op dit punt. Ja. <laughs> ja, wel belangrijk dat u dat er nog even bij zei. Uh, dank u wel dat u aan de telefoon kwam. Het is altijd mooi om mensen te horen die er heel direct mee te maken hebben. Martin van Rooijen, die dus de pensioenverzekerden uh, vertegenwoordigt. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met uh, mevrouw Van Bladel. Ik ben het oneens met de stelling. Blijf alsjeblieft de regering van dit prachtige systeem af... waar het ja uh, buitenland dus jaloers op is... En het is een levensgevaarlijke uh, situatie. Als mensen bijvoorbeeld werkeloos worden, waar halen ze dan maandelijks het geld nog vandaan om ervoor te sparen? Dan denkt menigeen, als ik eerst maar te eten heb, en dan zien we wel of als er van alles en nog wat achter elkaar stuk gaat ja. in je huis. Ik vind dit zo'n mooi solidair systeem. Daar moet de regering van afblijven. In het verleden heeft minister Ruding van Financiële Zaken heeft alles een graai uit de pensioenkast Gedaan. Dat heeft wel niet zozeer met dit te maken. Maar het is levensgevaarlijk als de regering aan die pensioenen komt. Want. Uh, uh, minister Ruding is in de tijd ook geprezen om een graai uit die pot. En uh, hij wordt overal nog binnengehaald bij uh, praatprogramma's alsof het de briljantste minister van Financiën is geweest. Het is gewoon ja. ordinaire dief geweest. Okay. Nou, Laten we alsjeblieft ja. van dit systeem uh, afblijven ja. en houden zoals het is. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Uh, goedemiddag, met de uit Breda. Ja, ik ben met de vorige spreekster volkomen oneens. Uh, wij kunnen als volk veel meer meer uh, anticiperen. Gewoon op, gewoon op eigen verantwoordelijkheid. Eigen spaarzin. Kijk, alles tussen de wieg en het graf kost geld, En, en dan moeten we niet al, iedere keer discussies krijgen. Ja, de ene, betaal, de ene keer betalen we het al zelf en de andere keer betalen we het niet zelf. Wij moeten van dat soort discussies überhaupt af. Ondanks, ondanks de crisis is de gemiddelde welvaart in Nederland vier à vijf keer zo groot als in 1930 al de statistieken. Dus uh, de, de, we, we, we, we, we kunnen ik wil volop bezuinigen op allerlei dingen in en buiten ons huis houden. Ja, ja, duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Michiel van der Boek spreekt u. Dag Michiel. Uh, ik ben het uh, eens met de stelling. Uh, ik zie alleen maar voordelen. Uh, het eerste voordeel is dat het begrotingstekort uh, wordt aangepakt. Uh, fiscaal begunstig sparen uh, blijft uh, natuurlijk gewoon in stand, maar wordt wat minder uh, fiscaal begunstigd. Uh, dat levert ook gelijk een nabeltje op voor de hoge inkomens, maar dat terzijde. Uh, bovendien uh, zijn mensen prima in staat om, uh, om zelf uh, dat pensioengat uh, aan te vullen met normaal sparen. En dat lost gelijk een probleem op uh, van de banken. Want die hebben een tekort aan spaargeld doordat uh, onze pensioenfondsen, die een belegd vermogen hebben van meer dan 1000 miljard, ja. dat voornamelijk in het buitenland uh, beleggen. Ja. Ja. Dus ik zie eigenlijk alleen maar voordelen. Oké, okay, nou, uh, aardige, aardige rijtjes al, uh, in ieder geval die uh, spreken voor, uh, voor de stelling. Het is terecht dat het kabinet de pensioensparen wil beperken. Uh, Paul Ulenbeld is het daar niet mee eens. Uh, meneer Ulenbelt reageert dus op die laatste manier bijvoorbeeld? Met zijn voordelen? Ja, het begrotingstekort gaat dan uh, wel omlaag, hoopt de regering. Maar dan moeten dus wel die uh, pensioenpremies uh, terug in de lonen. En dat zie ik nog niet uh, gebeuren. Die pensioenfondsen die staan er op papier beroerd voor... En die hebben echt geen, geen zin om geld uit te gaan delen. En als die meneer dan ook nog zegt... met de pensioenfondsen moeten we de banken helpen... ja, alsjeblieft. Uh, daar is al sloten met geld naartoe gegaan. Daar moet niet meer, uh, nog meer uh, geld naartoe. Ja. Maar het grootste probleem is dat je moet ook verantwoordelijkheid moet nemen... voor de toekomst, voor de jongeren van nu. In die pensioenfondsen daar zit 350 miljard uh, euro aan toekomstig belastinggeld. En dat moet je dus nu niet gaan opeten. Ik bedoel, na ons is er ook nog een toekomst voor mensen... en die moet ook een fatsoenlijk leven kunnen leiden. En daarop, en de eigen verantwoordelijkheid die sommigen noemen... Ja. kijk, de zelfstandigen zonder personeel... die zijn, hebben gekozen voor eigen verantwoordelijkheid. Het overgrote deel daarvan spaart niet voor pensioen. Omdat ze ja. het geld er niet voor maar, hebben. Maar die ene meneer die belde, die zegt ook... ja, dat, dat moet ik dan toch gewoon zelf weten... En dan uh, moet ik, dan, ik, ik ben het met u eens, dan moeten ze ook niet zeuren... als ze dan straks in de problemen komen natuurlijk. Maar dan gaan zij niet alleen zeuren, dat is dan ook een maatschappelijk probleem. Ouderen in de armoede, dat is een maatschappelijk probleem. En dan tegen die tijd zal de diaconie er misschien nog wel zijn... maar die moeten dan gaan helpen. Ja. Dan moeten de voedselbanken ervoor opdraaien. Kijk, als de mensen hun eigen verantwoordelijkheid waar zouden maken dan had ik er geen bezwaar tegen. Ja. Maar, waarom, maar waarom, u, waarom, u, waarom, bent u, waarom bent u daar zo somber over? Omdat de geschiedenis en de dagelijkse praktijk leert... dat het heel erg moeilijk is om te sparen... voor iets wat, wat je overkomt over 50, uh, 50 ja. jaar. Ja. Praat maar eens met jongeren. Als die de keuze hebben van... koop ik er uh, een leuk ding voor... Of zet ik het op een rekening om te sparen voor mijn Dat doen ze het eerste. Dan doen ze het eerste. Ja, ja. En op het moment dat ze in de gaten hebben, als ze 50 zijn. Oh jeetje, ik heb tegen die tijd niks. Nou, dan ben je te laat met sparen. Ja. nog even over dat percentage. Want er was ook een meneer die zei. Ja, dat was altijd 1,75. Daar is het nu naar terug. Van Royer reageerde daar natuurlijk ook wel even op. Ja, hoezo is dat een ijzeren percentage? Nee, dat is geen ijzeren percentage. Maar het was uh, toen Witteveen, want het heet het Witteveenkader. Toen werd er van uitgegaan 35 jaar. in 35 jaar moet je het kunnen opbouwen. En dan 70%, dan kom je op 2%. En dat is uh, uh, de logica. En nu gaan ze het weer verlagen naar 1,75. Het kabinet vindt dat ook te weinig, maar die zegt dan: nou, dan moet je maar langer doorwerken. Dan heb je. Dan spaar je het er op die manier maar bij. Ja. Maar houd er dan vervolgens weer geen rekening mee... dat het in de praktijk heel erg moeilijk is... door werkloosheid, zwangerschap, deeltijdwerk, eh, noem allemaal maar op. Mm. Vanmiddag, zei ik al, is dat debat, 4 uur begint het, geloof ik. Um, waar gaat het nou precies over? Wat, wat, wat, wat, wat gaat daar gebeuren vanmiddag? Ja, er gaan twee dingen gebeuren. Er wordt over dit onderwerp gesproken. Gaan we het pensioensparen aantasten of niet... En het gaat over een reparatie die werkgevers en werknemers hebben gemaakt. Dat is een tweede wet die gelijktijdig wordt uh, behandeld. En die zou het dan van 1,75 naar 1,85 brengen. Biedt geen soelaas, dat is een hele slechte hmm. wet. Daar gaat het vanmiddag over. Ja. Uh, hoe liggen de, de, de kaarten in de Kamer? De regeringspartijen steunen natuurlijk het kabinet. Nou ja, zoals het er nu uh, naar uitziet uh, steunen alleen de VVD en de Partij van de Arbeid deze greep in de pensioenkas. Ja. Ja. Dus kijken of u toch nog wat individuele leden misschien over de, over de, naar uw kant kan halen. Dat gaan we zeker doen, maar ja. gelukkig hebben we ook nog een Eerste Kamer. Daar liggen ah, de ja. verhoudingen heel anders. Ja. Dus in die zin kon het vanmiddag nog wel eens spannend worden. Als de regeringspartijen vandaag geen steun krijgen van een ja. oppositiepartij... dan hangen ze in de Eerste Kamer. We gaan het volgen, vanaf 4 uur dus, in Den Haag, Tweede Kamer. Paul Ulemeld, hartelijk dank, Tweede Kamerlid voor de SP. U kunt blijven stemmen op onze site. Het is terecht dat het kabinet het pensioensparen wil beperken... Um, zometeen is het Dit is de Dag. Elsbeth en Jeroen zitten er. Ik wens u een prettige maandag. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. Een CRV. Ik ga naar Management Boek omdat ze er alles hebben: 18.000 producten op voorraad. En wat je voor 9 uur 's avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl Gewoon meer.